De heren bouwondernemers in uh, het kamertje hiernaast. En wel te verstaan in de keuken. al van de, deze Simple Minds al op de hoogte te zijn. hebben ze toch, denk ik, stiekem naar Alternative FM zitten luisteren. Want ik heb een weken geleden. heb ik hem al eens voor het eerst gedraaid. Dat was eind augustus, geloof ik al. dat ik dit kreeg. Ja, sterker nog, hij is gepubliceerd op september 2014. En uh, toen was ik er al heel erg van onder de indruk. Het, uh, uiteindelijk maar besloten om hem gelijk bij Alternative FM uh, te draaien. Omdat ik iets met de Simple Minds heb. Het heeft iets met, uh, met de jaren tachtig. Nou, uh, dan heb ik een heel mooie link uh, weer gemaakt naar Julius. Want uh, die maken een beetje muziek uh, geschoeid op de jaren tachtig. Straks in, het, uh, in dit uur nog een track van uh, dat album uh, wat, we, wat we draaien. Maar we draaien uitgebreid uh, het, uh, het debuutalbum van Sofia Dracht uh, vanavond. Uh, I See You heet dat uh, album. Vanavond uh, de primeur voor uh, de mensen die meebetaald hebben aan dat album. Want ze heeft een crowdfunding uh, project opgezet. Uh, Geslaagd moet ik erbij zeggen. Want uh, het was heel snel. hadden ze al uh, een behoorlijk bedrag uh, bij elkaar. En het is ook gewoon een goed album geworden. Dus uh, ik heb me laten vertellen dat uh, van hier achteruit uh, collega Rob Harms dat ik in de gaten word gehouden. Want er schijnen dus ook nog mensen tussen de middag uh, met een programma bezig te zijn. En die kijken dan toch met een scheef oog van wat uh, draait die koper nou allemaal. Nou uh, dit zou er zomaar in kunnen passen bij uh, CFM uh, Lunch uh, tussen 12 en 2. Maak ik ook gelijk even wat reclame voor de voor jongens uh, tussen 12 en 2 elke werkdag uh, bijna te horen. Ik geloof zelfs, ja, het is gewoon eigenlijk de werkdag tussen 12 en 2 te horen. Met grootmeester Ruud Janssen aan het roer. Dus wat dat er gaat, zit dat wel goed. Ook met de muzieksamenstelling, daar kun je aan Ruud rustig over laten. Dit is dus van het debuutalbum van Sofja Dracht. Dus let even op Ruud, want dit is heel erg leuk. Kun je altijd wel gebruiken in het programma. Zeker met je vrienden van CFM Lunch. Dit nummer dat heet Volgen. Hier is Sofja Dracht. I open my window and I'll see you shine, shine, shine On a Tuesday I wonder if you'll say hi to me this time Don't know your name Could be Wendy or John It's all the same I missed you on Thursday I wonder where you are Friday morning, when I open my eyes to see that everything worked out. To my surprise, you're lying here next to me, yeah, yeah, yeah, as pretty as can be. So, come on, May, this is gonna be one perfect day. een beetje op zijn website te kijken van Jimmy Dujateau. Zo heet hij uh, in het echt. Maar uh, voor de, de mensen die het uh, beter weten, heet hij Jimmy D. En hij komt uit het zuiden van het land. Want uh, hij uh, komt oorspronkelijk uit Maastricht. Maar tegenwoordig uh, bivakkeert hij meer in het uh, centrum van Nederland. Uh, namelijk in het, uh, in het Utrechtse. Daar is hij, uh, daar is hij aan het werk. Uh, heel erg leuk is hij bijvoorbeeld ook uh, geweest... Tijdens de Grote Prijs van Nederland van, ik dacht, 2012. Toen had hij gewoon een diggere doe. Had hij uh, zo'n Australische, zo'n horen. Die uh, bijvoorbeeld ook uh, de Aboriginals uh, gebruiken. Dat had hij als muziekinstrument. Ook weer een foto die gemaakt is do do do door mijn uh, bekende uh, Menno Timmerman. Die, had, die kwam daar uh, mee. En... Uh, ja, uh, dat is uitpakken, zou je bijna kunnen zeggen, wat, wat dat er gaat is. Dus, uh, en dit, dit is uh, uh, muziek van nou, 2012, twee jaar terug. Shine heette dat nummer. En uh, ja, wat, uh, wat heel erg uh, grappig is, is dat Jimmy D zijn muziek ook een beetje heeft laten inspireren. Maar dat kun je denk ik wel uithalen bij Jason Moraes. Want dat is toch wel zijn grootste inspiratiebron. Daarvoor hoorde je Fall Again van Sophia Dracht. Die vanavond toch een beetje de hoofdrol speelt in deze Alternative FM... Ondanks dat uh, Kashmir Hakim uh, vanavond er niet uh, is. Uh, goede reden overigens. Kan niet anders zeggen. Dus wat dat er gaat. Uh, uh, ja, moeten we dat uh, helaas even doorschuiven naar een ander moment. Uh, dat is niet anders. Kan het niet uh, beter van maken. Je hebt al in het eerste uur Reveler gehoord. Uh, met een uh, mooi nummer van ze. Uh, dat nummer dat, uh, dat, dat is opgenomen samen met... Jerusa, eh, Jerusa van lid zoals ze voluit heet. En zij eh, Sugar Sweet. Dat is dat nummer wat eh, Raffler heeft eh, gemaakt. 18 december eh, schrijf het op. Dan zijn ze hier eh, bij ons in de studio. En dan gaan ze het een en ander ook eh, laten horen. Akoestisch wel te verstaan. Dus dan weet je in ieder geval eh, wat er, er nog eh, te wachten staat. Maar diezelfde Jerusa die is ook bezig. En die heeft al een clip uitgebracht. En een van de mooiste dingen die ik eigenlijk in 2014 tegen ben gekomen is eigenlijk toch dit. Um, ze heeft er al um, ja, belangstelling mee gekweekt bij 3FM. Daar is ze ook al geweest. Ik geloof zelfs in, uh, in het uh, nachtgedeelte. Maar ik heb me ook laten vertellen dat heel langzaam ook bij 3FM uh, de luiken open zijn. En daarin zal ze waarschijnlijk ook zeer binnenkort ook in de dagprogrammering denk ik wel te horen zijn. Ja, want als uh, bijvoorbeeld de Cosmic Carnaval het uh, deze week is overkomen bij Gerard Ekdom, waarom uh, voor Jeroza niet uh, weggelegd? Uh, een onafhankelijke singer-songwriter. Ze komt uit Amsterdam en uh, heeft al uh, de hele wereld overgereisd. Uh, ze heeft ook een lange tijd in uh, Amerika gezeten om uh, wat tracks ja, uh, te maken of uh, gewoon songs uh, te maken. En één ervan uh, is niet deze Shadowland, maar hij is wel heel erg mooi om uh, naar te luisteren. En het is denk ik ook de op maat wel voor een album wat zij gaat uitbrengen. Luister zelf, hier is ze met dat wel mo mooie nummer Shadowland. Touch at this road Uh, ze hebben deze zomer uh, gestaan op Schippop in Schipluiden. Deze uh, groep uit Rotterdam. Lok heten ze. Uh, Sjoerd van Heumen, daar is de band uh, omheen gebouwd. Uh, het heeft ook uh, iets, iets bijzonders, moet ik erbij zeggen. Het is uh, de tweede single van Cold Hearts. Uh, daar is het uh, vanaf komstig van, het, uh, van een mini-album. Daarvoor hoorde je uh, Shadowland van uh, Jeruzalem. Uh, bracht de tijd op uh, bijna half tien. ...hebben we nog een blokje van twee, eh, want uh, in het vorige uur hebben we ook een Nederlandstalig nummer gedraaid. Die gaan we nu weer draaien. Ik vind het wel heel erg stoer dat hij uh, dat een fotoshoot uh, vandaag heeft uh, gedaan. Sam Kroon uit uh, Uimuiden, want uh, ja, uh, ik heb die foto's gezien. Maar het is eigenlijk zoiets als James Dean is still alive. En er waren een aantal van die volgers die hadden dat uh, wel heel erg uh, rap in de gaten... Uh, die foto, uh, een van die foto's, uh, daar, daar leek het echt waarachtig op. Dus uh, een van die mensen die had daar een, uh, een post uh, eronder gestaan van, uh, van James Dean. Van, uh, nou, het is bijna sprekend. Ik kan het niet anders zeggen. Uh, James Dean woont niet meer in Amerika. Nee, die woont in Muiden. En uh, je hoort hem zo direct uh, in uh, dat nummer Downtown Baby. Wat, uh, wat echt een beetje door mijn hoofd heen uh, zwierf in uh, de maand september. Uh, zo uh, leuk is hij eigenlijk ook. En daarvoor hoor je een familielid van hem. Wel een beetje een ver familielid van, van hem. En dat is Fabiana Dammers. Zij heeft ooit een uh, nummer geschreven... Um, aan de hand van het boek Onder het Melkwoud van Dylan Thomas. Een uh, ja, echte klassieker uit, uh, uit de Engelse literatuur, kan je bijna zeggen. Uh, hij is ook uh, vertaald in, uh, in Nederland. En zij heeft uh, destijds, uh, Fabiana dus, uh, een uh, nummer geschreven... wat gebaseerd is op dat boek. En dat ja, dat is... Eigenlijk zo mooi dat het uh, niet eens het album van uh, The Girl You Love heeft uh, gehaald. Maar uh, oordeel en luister zelf. Hier is Annabelle Goed. It is night, starfall, and dreams pass by. Of chess, mazes of colors in despair.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 Je telkens naar die jongens kijken, is het waar dat je die boys niet meer kan onderscheiden? En dat was hem Sam Kroon uit IJmuiden. Daar komt hij vandaan. Uh, het is uh, de achterneef van uh, Fabiana Dammers die je ervoor hebt uh, kunnen horen met Under Milkwood. Dat is heel erg leuk. Twee uh, muzikanten uit dezelfde familie. Want de oom, uh, of uh, wat zeg ik, de oma van uh, Sam en de vader van Fabiana Dammers, dat zijn broer en zus. Zo zit het in elkaar. Uh, daar uh, heeft het, uh, daar, daar uh, zijn de raakvlakken. Uh, het een uh, uh, uh, versterkt denk ik ook het ander. Het is wel heel erg leuk. Uh, dit nummer is uh, toch wel een beetje een uh, zomers nummer. Uh, eerlijk gezegd ook nog wel radio uh, minded voor, uh, voor ons dan. En wellicht dat we hem binnenkort helemaal als single kunnen begroeten. Want dan zou het uh, wel eens heel hard uh, kunnen gaan met uh, deze jongensam kroon uit uh, IJmuiden. Daarvoor uh, dus Fabian het Dammers met een uh, bewerking van het uh, boek. Under Milkwood, zij heeft dat uh, ooit gebruikt uh, bij een uh, examenopdracht uh, of een uh, tentamenopdracht bij uh, de conservatoriumopleiding. Toen ze dat uh, deed uh, als, uh, uh, ja, als muzikant, uh, daar is zij dus ook op afgestudeerd uiteindelijk. En uh, ja, als je dan op een gegeven moment uh, het conservatorium verlaten hebt... Dan wil je natuurlijk ook mee gaan draaien in het echte muziekcircuit. En dus had Fabian Anadammers besloten om in 2008 mee te doen aan de grote prijs van Nederland. En je raadt het al, die heeft ze dus gewonnen. Overigens is zij heel veel keren hier ook geweest. Bij de opening van deze studio is dat voor de laatste keer geweest. En wellicht dat we er nog eens een keer in de toekomst hier nog een keer kunnen... ...porren voor een optreden hier uh, bij Alternative FM. Maar dat uh, zal uh, nog wel heel wat voeten in de aarde hebben. Maar goed, dat, uh, dat kan allemaal. Uh, dat kan allemaal. Ik, uh, ik zit er ook niet zo mee. Uh, weer terug naar het album van Sophia Dracht. Uh, vanavond heeft uh, zij uh, de albumpresentatie... ...ik denk dat die nu al uh, zo langzamerhand wel afgelopen is. Uh, het debuutalbum is uh, gemaakt uh, door uh, de mensen zoals jij en ik... Zelf heb ik ook meegedaan aan dat, dat verhaal van het debuutalbum van Sofia Drachten. Uh, ben ik weer de titel van het album kwijt? Dat is ook wel erg fijn, dat heb ik nou altijd. Um, I See you heet dat album. En dat ging vrij rap met, met crowdfunding. En zij uh, heeft dat uh, uh, min of meer zo voor elkaar gekregen dat, uh, dat uh, zij vanavond, dus daardoor, dat mocht uh, gaan doen. Heb ik drie keer hetzelfde gezegd in uh, vijf minuten tijd. Leuk is dat als je dat, dat uh, heel kundig uh, vol wil kletsen. Daarachter hoorde je trouw, uh, ga je trouwens uh, weer een track horen van het uh, nieuwe album van Julius. Twee tracks van Julius, vier van, uh, van Sofia Dracht. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren, want dit is het, het eerste trackje. Sing each other to sleep. Dat is het uh, trackje van uh, het eerste album van Sofia Dracht. side of your Dat was Julius weer, die we hebben kunnen beluisteren hier bij Alternative FM. En I can't get enough. Ook een van de, de nummers die ze hier hebben laten horen destijds in april, toen ze de gasten waren. De kans is groot dat ze in het komende jaar nog een keer hier voorbij zullen komen. Misschien zelfs nog dit jaar, maar dat moeten we nog eventjes bezien. Want heel veel ruimte hebben we niet. Met uh, het uh, komende uh, Rob Akta uh, Awards seizoen. Want 14 november dan uh, gaat het weer los in het uh, patronaat. En dan zullen we dus ook weer daar aandacht aan gaan besteden. En dan hoor je dus uh, pb weer hier ook tussen 8 en 10 uh, schallen uh, op, uh, dit, uh, op deze plek. Tenminste, dan vanuit uh, de zaal. Maar dan hebben wij het uh, programma zo bewerkt... Dat, dat we er zelf nauwelijks uh, tussen gaan komen. Maar goed, uh, het uh, kan uh, altijd. Uh, daarvoor hoor je Sing Each Other To Sleep van Sofia Dracht. Een dame die we dus uh, de komende tijd echt in de gaten moeten gaan houden. Dus dat uh, ga je dan uh, de komende tijd uh, wel merken. Uh, er was alweer een vraag gesteld. Staat het dan op Spotify? Nog niet, kennelijk. Maar sowieso zal het album wel uh, te krijgen zijn... Op een andere kanaal, en dan uh, hebben we het over uh, dat merkje van uh, de heer Steve Jobs. Uh, je kan muziek uh, kopen voor, de, voor, ja, ja, voor dat apparaat wat je dan uh, gebruikt. Hè? Uh, appels uh, eten, maar dat zal dan uh, een beetje moeilijk gaan met dat materiaal wat uh, Steve Jobs ooit heeft geproduceerd. Uh, en dat album is dus daarop te krijgen, van de firma van Steve Jobs. Dan heb ik alles over Steve Jobs gezegd, maar niet over zijn firma. Kijk, dat, dat, dat is dan weer heel erg grappig. Uh, Joti Verhoef uh, was een van de deelnemsters aan de Grote Prijs van Nederland van 2013. Dus datzelfde uh, verhaal waar Sovjet Dracht in voorkwam, daar zat Jodie Verhoef ook in. En zij heeft een beetje een uh, ja, wat donkerachtig uh, EP uh, afgeleverd. Um, zelfs nog een album. En daar zullen we nog eens even de tijd nog wel even achteraan uh, gaan. Maar dit is nog van de EP en dat dat nummer dat heet Field of Night. was hem, helemaal. Uh, dan had ik dus iets anders moeten bedenken, en dat ga ik nu doen, en dat is Cream. Is een verzoekje hoor. I'm So nice. So glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad. I'm so glad, I'm glad, I'm glad. Heb ik het goed gedaan? Ik kijk even naar de webcam. En uh, dan zal vast wel iemand hier uh, op uh, Facebook een persoonlijk bericht uh, sturen. Van ja hoor, ja heb je hebt het goed gedaan. I'm so glad van uh, Cream. Maar dan wel in een uh, speciaal jasje van de BBC sessions. Eerder een uh, nummer wat je zou kunnen verwachten bij onze vrienden van uh, donderdagmiddag uh, tussen 2 en 6. Uh, Muziek Boulevard. Oftewel het uh, programma van uh, Kok en Hans. Oftewel Bart van der Meer en Hans Wassenaar die uh, bezig zijn op de donderdagmiddag. En dan uh, krijg je dus uh, Matchbox Plus. En daarin uh, horen dit soort nummers uh, wel of meer of meer thuis. Uh, zoals je wel zult uh, begrepen hebben. Uh, speciaal voor uh, een dame die ik uh, goed uh, ken via uh, het sociale medium. Ik heb haar drie keer in het echte gezien. Als ik zo in het uh, cameraatje kijk, dan kan ze mij dus ook hier uh, zien. Grappig, hè? Is dat uh, dat medium tegenwoordig ook uh, via een webcam uh, uh, te bereiken is. Uh, leuk is uh, dat ik ooit een blog heb uh, geschreven en uh, daarin ja, uh, kwam de vriendschap eigenlijk tot stand. Was een keer waar ik uh, samen als, uh, als Rodi toen de tijd uh, met uh, Fabian de Dammers en ook met Jarro van Malta ooit ben geweest. Nou, het programma dat zit erop. Ik heb wel aardig uh, wat dingen verteld uh, hierover. We hebben er nog eentje klaarstaan. En uh, dat is uh, deze van Brechtje Sanne Lacour. En dat nummer dat heet Co. Wat mij betreft, inderdaad, ik ga. En volgende week spreek ik je weer samen met Marcus van Dant. Want dan zijn de heren van Ethereal. Die komen de boel vakkundig aftimmeren, zoals Peter Fischer dat heeft gezegd. Straks veel plezier met Jarl. tussen 10 en 12. Dag.